Dit is Radio 1. 10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, verlaat de arbeidspartij... en begint een nieuwe partij. Dat heeft Barak in een brief van het parlement geschreven. Correspondent Sander van Hoorn over die nieuwe partij.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 Jansen was in het buitenland ondervraagd over zijn ontmoeting met Tom Schalken, rechter bij het gerechtshof in Amsterdam. De twee spraken elkaar aan de vooravond van het proces Wilders. Schalken kreeg destijds het verwijt dat hij Jansen, die getuige was bij het proces, wilde beïnvloeden. De zaak leidde tot een wrakingsverzoek van advocaat Moscovic. Tunesië wacht in spanning op de presentatie van de nieuwe regering. Daarin zitten naar verwachting leden van het oude regime en van de oppositie. Premier Ghanouchi stuurt aan op een regering van nationale eenheid... om de tijd tot de verkiezingen te overbruggen. Die worden binnen twee maanden gehouden. Er wordt incidenteel nog geschoten in de hoofdstad Tunis. Het leger patrouilleert en krijgt daarbij hulp van burgerwachten. Veel mensen proberen aan eten en benzine te komen. Er zijn grote tekorten omdat de bevoorrading door de onrust minimaal is.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 In Amsterdam is gisteren voor het eerst een homostel in een synagoge getrouwd. De huwelijksluiting was in een synagoge van de liberale Joodse gemeente. Voortaan kunnen homostellen in tien synagoges van die gemeente trouwen. Ze krijgen vrijwel dezelfde ceremonie als heterostellen. Wereldwijd is het geen primeur. In de Verenigde Staten kunnen homo's in sommige synagoges ook trouwen. In Israël is dat nog niet mogelijk. Dan het weer nog bewolkt en van het westen uit regent. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen en een graad of 6. En na morgen droger en iets kouder. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Gooimeer 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoete Rijndijk 3. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 2 kilometer. En na een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Huisartsen, fel tegen meldplicht kindermishandeling. Wat is het geheim van onsterfelijkheid? DNA-schade is eigenlijk een, de belangrijkste. Oorzaak van veroudering. De Bever voelt zich thuis in Nederland. En het ochtentumeur van Henk Westbroek. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van CARO. Goedemorgen Nederland. De meerderheid van de Tweede Kamer willen meldplicht bij verdenking van kindermisbruik. Huisartsen, crashpersoneel en ziekenhuisartsen moeten bij verdenking van kindermishandeling melding maken. Goedemorgen, Stefan van Eijk, voorzitter Landelijk Huisartsenvereniging. Goedemorgen. Bent u voorstander van zo'n meldplicht? Nee, ik ben een voorstander voor een zo goed mogelijk aanpak van kindermishandeling. En voor huisartsen betekent dat niet dat je met een meldplicht moet werken, maar met een meldcode. En die hebben we. Overigens, dat hebben alle artsen, want het valt onder de KNMG. Maar waarom niet een meldplicht? Omdat dat soms averechts werkt en omdat het een aantal effecten heeft die we niet willen. Allereerst gaan mensen die gaan het spreekuur mijden, Want ze denken: als ik daar kom en het wordt herkend of erkend, dan heb ik een probleem. We hebben ervaringen in het verleden opgedaan met follow-up, met het vervolg van meldingen. En dan blijkt dat toch niet op een goede manier een follow-up te krijgen. En dan is het niet in het belang van het kind. Wat bedoelt u met een follow-up en waar? Nou, op het moment dat iets gemeld wordt bij het meldpunt kindermishandeling... wat vaak overigens op een provinciaal niveau geregeld is op een redelijk grote afstand... dan is niet gegarandeerd dat daarna de aanpak ook zo is zoals wij denken dat verstandig is voor dat kind. En dat is overigens ook de conclusie die Pieter van Vollenhoven trekt. En daarom denk ik ook dat hiermee niet het probleem wordt opgelost... Wat meneer Van Vollenhoven heeft aangegeven. Maar dat men denkt: van, nou ja, als er nou maar een meldplicht is. dan hebben we ook als Tweede Kamer. wat dan gaat voldaan aan onze verplichtingen. Maar is toch ook niet zo gekke gedachte? Want ja, je moet het eerst signaleren. wil je aan het probleem kunnen werken. Dus dan moet je op zijn minst ergens beginnen. Ja, meneer de Zwart. daar treft u nou precies het probleem in de kern. Want wat blijkt. dat het vaak helemaal niet her- en erkend wordt. En dat blijkt ook bij de huisartsen uh, het geval te zijn. Daar schort ook het nodige. De huisartsen op dit moment. die worden veel beter opgeleid. Uh, om uh, kindermishandeling te herkennen. In het verleden was dat wat minder zo. En dat betekent dat we daar een achterstand hebben, die ik overigens ook bij de vorige minister van gezondheidszorg, bij Opklink Klink, ah ja. heb neergelegd met het verzoek van zullen we nou eens investeren, zodat in ieder geval de gevallen worden herkend. Dus Omdat als huisartsen een... dat wel kunnen op een gegeven moment, dan zouden we eventueel nog wel eens kunnen gaan praten over een meldplicht. Ja, nogmaals, er is een aantal argumenten wat niet in het belang is van het kind. En het probleem wat we willen oplossen is dat kindermishandeling moet worden bestreden. En niet dat we met een regelreflex zeggen van nou ja, nou hebben we een meldplicht en dat je dan ook artsen zou kunnen krijgen en andere professionals die zeggen nou ja, ik heb het gemeld, ik ben er verder van van af. onze betrokkenheid bij kindermishandeling als huisartsen is vele malen groter. Wij willen uh, zorgen dat het probleem wordt opgelost. En als meldplicht daar het uh, probleem zou oplossen, dan zou ik de grootste voorstander van zijn. Maar onze ervaring is dat dat niet automatisch het geval is. Want wat is uw ervaring dan? Er wordt gemeld en dat, dat is het dan. Nou, de een aantal dingen. De ervaring is dat op het moment dat je dreigt met een meldplicht... dat er artsen zijn die geconfronteerd worden met patiënten... die zeggen, ik ga gewoon niet meer naar het spreekuur. Want ik ben gewoon bang dat er toch dingen worden ontdekt. Dus de vertrouwensrelatie die je op dit moment hebt... tussen huisarts en patiënt... want ja. je hebt niet alleen dat kind, maar je hebt het hele gezin... die wordt doorgeschaad. tweede aspect is dat je ziet dat mensen die een meldplicht hebben... die hebben zoiets geluisterd als ik heb het nu gemeld... nou is het mijn pakje al niet meer... en nou controleer ik het ook maar verder niet meer. Een derde aspect is dat als je een meldplicht... Hebt, dan moet je het kunnen herkennen. En als je het niet kan herkennen, omdat je daar onvoldoende voor bent opgeleid, omdat je de signalen niet oppikt, ja, dan kan je wel een meldplicht hebben. maar dan krijg je straks hele discussies van: je had het moeten melden, maar je kon het niet weten. Nou, dat zijn dingen waarvan ik denk: daar moet je niet in investeren. Waar je in moet investeren is dat je het herkent en dat je het daarna op een zo goed mogelijke wijze aanpakt. Ja, maar als je het, het herkent, kun je. Kun je als je het herkent, kun je melden. Dan kun je melden. En dan is het de vraag of na die melding ook datgene gebeurt. wat er moet gebeuren. in het belang van het kind. en ook een beetje het belang van bijvoorbeeld andere kinderen. die in zo'n huishouden zitten. maar ook het belang van de ouders. Wat gebeurt er nu eigenlijk met een huisarts. die een, een mishandeling vermoedt bij een kind? Er zijn verschillende mogelijkheden. Die huisarts. die kan daar zelf op handelen. bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met ouders. Uiteraard kan zo'n huisarts. en dat gebeurt ook in heel veel gevallen. als ze daar goede ervaringen mee hebben. die kan het wel degelijk neerleggen bij het meldpunt kindermishandeling. Dus gewoon melden. Maar op dit moment is er nog de keuze. Voor de huisarts om te besluiten het wel of niet te doen. Die kan bijvoorbeeld bedenken: het is eigenlijk verstandiger dat ik toch nog eens even een gesprek aanga. Of ik moet oppassen, want als ik het meld, dan krijgen die ouders daar onmiddellijk lucht van. En dat betekent dat het contact verloren gaat. Maar goed, als hij het gesprek aangaat met die ouders: uh, van nou ja, uh, mishandelen jullie je kind? Ja dan schaadt je ook de vertrouwensrelatie, lijkt mij. Dan komen, die, dan komen die ouders ook niet meer. Ja, dat klopt. Maar dat is een keuze die op dat moment door de arts gemaakt kan worden. En op het moment dat jij een meldplicht hebt, dan is het per definitie in alle gevallen zo... dat wanneer jij denkt, hier is sprake van kindermishandeling, dan moet je het melden. En het kan gewoon in bepaalde omstandigheden beter zijn om het niet verplicht te melden... maar om daar eerst eens het gesprek over aan te gaan. Of bijvoorbeeld eens contact op te nemen met school. Wat is er daar aan de hand? Of met politie, of met anderen. Dat is eerlijk gezegd ook het idee uh, geweest achter de verwijsindex risicojongeren die we in, helft hebben, uh, in de tijd hebben Gevoerd, ...om te zorgen dat signalen bij elkaar komen. Het is niet alleen de huisarts uiteraard, maar het is ook een leraar op school... ...of misschien wel de schooldirecteur, kan ook iemand uh, bij maatschappelijk werk zijn... ...of op andere fronten, die gewoon signalen oppakt. En wat heel goed zou zijn, is dat ze nou eerst eens dus ook zorgen dat die signalen bij elkaar komen. Ja, want het blijft nu ook, bedoel, u bent wel tegen een meldplicht, maar nu blijft het ook wat vaag. Wie, wie moet dit oppikken? Wie moet wat doen? Ja. Ja, ik heb vanuit een andere hoedanigheid, in het tijdens als commissaris-jeugdbeleid... hebben we daar een aantal voorstellen voor gedaan... op welke wijze het moet worden gemeld, waar die signalen dan terechtkomen... en wie dan vervolgens actie onderneemt. En dat is volgens mij ook wat er veel meer aan de hand is. En dan komt daar nu de kanttekening bij van meester Pieter van Vollenhoven... die zegt, let wel op, want het blijft nu te lang liggen... en men is ook onvoldoende professioneel opgeleid om adequaat actie te ondernemen. Ja, en dus ah, zijn we weer bij het begin van het gesprek. Aan. Doe een meldplicht, dan begin je tenminste ergens en is het duidelijk wie dat moet doen. Op het moment dat er gemeld zou worden en het zou ook effect hebben dat het beter is voor de kinderen en dat kindermishandeling adequaat wordt opgepakt, dan ben ik de grootst mogelijke voorstander van een meldplicht. Maar op dit moment is dat niet het geval. U bent echt een beetje boos ook, lijkt wel. Nou ja, ik vind dat er opnieuw weer een soort regelreflex ontstaat, omdat er iets wordt gesignaleerd en men denkt, nou ja, dan komen we met een meldplicht en is het probleem van de kindermishandeling opgelost. En als u weet wat een tragiek er zit achter elk individueel geval van kindermishandeling, dan moeten we dat probleem eens adequaat oppakken. En als je dat niet oplost, door maar een verplichting in te voeren, waarmee mensen er ook van af zijn, want dan is het ook van jouw bordje, en zo zitten medische professionals niet in elkaar, die willen er van zijn, dan denk ik, dit is gewoon niet de juiste weg. Ja, en dan word je dan toch een beetje uh, ja, boos gepikeerd over. Want dit is natuurlijk een discussie die ik al jaren en jaren voer, ook uh, met kabinetten en met anderen, om het nou eens een keer echt adequaat aan te gaan pakken. Maar goed, er is wel een meerderheid uh, in de Tweede Kamer voor die mailplicht. Ja, vooralsnog dus ja. Dat het geval te zijn. Maar laten we die discussie eerst maar eens met elkaar aangaan. En ik denk dat het verstandig is dat we. Als ik Tweede u goed Kamer... begrijp, is die discussie al jaren aan de gang. Ja, maar nu concreet van wat moet je nou doen, want er worden nu wel tegelijkertijd zoveel problemen blootgelegd... dat als men nu nog niet bereid is om hier echt uh, adequaat maatregelen te nemen, nou, dan weet ik niet wanneer maar dat wel zou zijn. En dan moet je afwegen, wat zijn dan die maatregelen? En overigens, als men nou denkt dat alleen maar het invoeren van een verplichte meldplicht uiteindelijk alle problemen oplossen... Nou, dat is natuurlijk niet gezegd, hè? Er is gezegd, laten we daar nou eens mee beginnen in ieder geval. Ja. Nou ja, goed, daar heb ik net een aantal argumenten voor aangedragen. Waardoor ja. dat echt niet in alle gevallen ook. Uh, nee, maar we doen net alsof vliegt. dit het is en dat er verder helemaal niets meer gebeurt. En dat is niet gezegd. Nee, de, gelukkig niet. Dus ik hoop dat ook het vervolg daarna goed wordt opgepikt. Ja, wat gaat u nu doen trouwens om die meldplicht tegen te houden? Kunt u nog ja, iets? Ja, weet u, het is niet een kwestie van zo'n nodige meldplicht tegen te houden. Want als die meldplicht met een Tweede Kamermeerderheid er zou komen... dan zijn wij uiteraard ook degene die zich daar aan uh, onderwerpen. Maar het is niet voor niks dat de KNMG als overkoepelend orgaan van de artsen in de tijd heeft gezegd... wij moeten niet komen tot een meldplicht, maar een meldcode. Daar zijn inhoudelijke argumenten voor, medisch inhoudelijke argumenten. En ik ben een beetje bang dat op dit moment uh, toch zo is dat er een, een reflex moet komen van... we moeten toch iets? Nou ja, laten we dan maar beginnen met die meldplicht. Terwijl niet duidelijk is dat bijvoorbeeld bij huisartsen, maar er zijn ook andere medische professionals... dat die meldplicht de meest ideale oplossing is. Ga dan daar eerst naar zoeken. Oké, okay, wat u betreft dus een meldcode en geen meldplicht. Hartelijk dank, Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging.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 is eeuwig leven ook eeuwige verveling. Nou, niet als het aan de mensen ligt die eraan sleutelen. En trouwens, we zijn al aardig op weg. Verslag van Sander Bartling. You're looking at the body of a 50-year-old man who has just moments ago been pronounced dead of colon cancer. And these people are medical personnel from the American Cryonics Society with whom he contracted to be frozen right here in his own living room Heeft u dat nooit dat u denkt en nou ben ik het helemaal zat ik laat me invriezen Nee dan heeft u ongelijk Michael Jackson sleeps in an oxygen tank That story is so crazy I mean it's one of those tabloid things uh, made up. Hoewel het Michael Jackson niet heeft geholpen, zijn er duizenden mensen op de wereld die slapen in zuurstofboksen, hun hele leven lang vitaminepreparaten slikken of zich laten invriezen na hun dood. Het doel? Langer leven. Of zelfs onsterfelijk worden. En als u zo iemand bent die al moe wordt bij de gedachten langer te moeten leven, dan heeft u ook ongelijk. Want we doen het al: we puberen langer, krijgen later kinderen, we krijgen later een midlife crisis en we gaan later dood. En binnenkort gaan we misschien wel helemaal niet meer dood. We're going to the full of human in a machine. By my we're about 20 years away from that threshold. Dit is de Amerikaanse futuroloog Ray Kurzweil... Volgens hem gaan de technologische ontwikkelingen zo snel... dat we over 30 jaar een aardig eind op weg zijn naar onsterfelijkheid. Dat acht ik niet reëel. In basis heeft hij gelijk, maar hij slaat door. Dit is de Nederlandse futuroloog Paul Ostendorf. Ray Kurzweil, zegt hij, loopt iets te hard van stapel. Het nadeel van futurologie is dat naarmate de toekomst verder weg ligt... de voorspellingen daarover verder uiteenlopen. Luister maar naar die van Ossendorf zelf over onsterfelijkheid. Als je eeuwig leeft en je bereikt de status alwetend almachtig... dan bereik je dus de status God. En er is niks ergens dan die status te bereiken. Want dan slaat de verveling voor de volle 100% toe. Want wat ga je dan in godsnaam de volgende dag nog doen? Wow, laten we het reëel houden. Ik vraag Ostendorf hoe oud ik kan worden en hoe ik dat moet doen. Wat je, je zou kunnen doen, is, maar dat gaat je duizenden euro's kosten... is laat je menselijk genoom onderzoeken. En uh, probeer met de kennis van vandaag te onderzoeken... wat je beste voeding kan zijn, waar je op moet letten. Per jaar stijgt de kennis. Dus laat niet één keer je genoom uh, in kaart brengen... maar hou vooral bij wat dat weer betekent... voor de voeding en de gedachten die we erover hebben in de komende jaren. Uh, Hou vooral ook in de gaten wanneer het gentechnologisch onderzoek zo ver is dat we zeggen, nou we kunnen nu echt gaan ingrijpen. Het zij met nanotechnologie, het zij met biotechnologie, het zij met retrovirus of wat dan ook. Want ik denk dat dat allemaal dingen zijn die in de komende decennia heel voorzichtig vorm gaan krijgen. Gentechnologie dus. Om meer te weten te komen over het verband tussen leeftijd en DNA, wend ik me tot Rijn strijker. Die werkt voor een bedrijf met de toepasselijke naam DNA. DNA-schade is eigenlijk een, de belangrijkste oorzaak van veroudering. DNA is een heel belangrijk molecuul in, je, in al je cellen. Het bepaalt alles wat de cel doet. Het is een heel groot molecuul, maar tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Het wordt eigenlijk voortdurend beschadigd door invloeden van buitenaf en binnenaf. In elke cel wordt de DNA per dag wel 10.000 keer of nog vaker beschadigd. 10.000 keer, hoe kan dat? 10.000 keer dat nou, komt bijvoorbeeld door zonlicht, het komt door uh, zuurstofradicalen die ontstaan tijdens je stofwisseling. Het komt door chemicaliën die in je lichaam komen. Dat DNA wordt voortdurend beschadigd, maar gelukkig ook voortdurend hersteld. Uh, maar soms wordt het niet goed hersteld. En DNA is ook een van de weinige moleculen in je lijf die niet kunnen worden vervangen. Als het kapot is en het kan niet worden hersteld, dan gaat de cel dood. En dan moet de cel worden vervangen. En uiteindelijk is er maar een beperkte vervangingscapaciteit van cellen. Uh, en op een gegeven moment is het gewoon op. kunnen de cellen niet meer worden vervangen. En dan gaat het orgaan of het wezen waar die cellen in zitten... gaat degenereren, verslijten, slijtage. En dat is eigenlijk veroudering. En die eindigt met de dood. Um, is dat op te heffen? Nee, de dood is niet op te heffen. Uh, het proces van uh, DNA-schade... dat valt theoretisch in ieder geval af te remmen. Maar dat betekent niet dat je onsterfelijk kan worden. Nou, zegt u het maar, hoe oud kan ik worden? Ja, ik hoop voor u uh, heel oud, maar... Kijk, tot nu toe neemt, het, neemt de levensverwachting nog steeds toe. De mensen die nu geboren worden, hebben een gemiddelde levensverwachting van over de 90 jaar. Maar als ik u zo aankijk, denk ik dat u 100 wordt. <laughs> en hoe oud wilt u zelf worden? Zelf ik zelf wil zelf heel oud worden. Ik wil, uh, ik wil minimaal 104 worden, heb ik afgesproken. Waarom dat getal? Ja, dat vind ik een mooi getal. Hier in de gitaar van Brian May. Morgen in de dood op de hielen. Zit er een natuurlijke grens aan de leeftijd van mens en dier? Het antwoord erop is uh, nee. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland@karo.nl. Straks, de bever is goed bezig in Nederland. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. Aruba, Aruba, Ariba, Aruba. Vorige week was ik op Aruba omdat ik van de ene dag op de andere een snorkelbehoefte ontwikkelde die dankzij een last minute vlucht voor weinig geld en enige tienduizenden spaarpunten bevredigd kon worden. Leuke mensen, die Arubanen. Als ze achter het stuur zitten, stoppen ze voor iedere voetganger... die zelfs maar aanstalten maakt om de weg over te willen steken. Wanneer je ze midden op die weg lopend met een dankbare zwaai beloont... voor het feit dat ze de rem van de auto gebruiken, dan zwaaien ze terug. Of ze knipperen even met hun lichten, of ze zetten een richtingaanwijzer eventjes aan. Anders dan voor begroetingen worden richtingaanwijzers niet gebruikt. Dat klinkt op drukke hoeken en rotondes gevaarlijker dan het is. Arubaanse autobestuurders rijden namelijk nooit harder dan 40 kilometer. Auto's die wel harder rijden, worden erhalve bestuurd door toeristen... en rijden dus soms wel 70. Dat komt omdat die toeristen overwegend Amerikanen zijn... en die hebben ook de gewoonte niet al te veel haast op de weg te hebben... Aruba bestaat uit land, waarop cactussen groeien... waar tussen soms prachtige vogels en zeldzame slangen te zien zijn. Ik heb het niet zo op het cactuslandschap, maar het alternatief is het bezoeken van juwelierswinkels en casinos. En het is dan wel een alternatief, maar zo ervaar ik dat niet... want ik doe niet aan rouletten en aan sieraden. Qua snorkelen en naar het schijnt, qua duiken, u hoort het zelfs aan dit reisverslag, ik houd niet zo van een grote diepgang, is Aruba adembenemend mooi en water verveelt nooit. Zolang hier niet te veel van drinkt tenminste. Na een 13 uur gevlucht in de toeristenklasse, wat betekent dat alleen kleuters jonger dan twee voldoende beenruimte hebben, kwam ik weer op Schiphol aan. In de uitloopslurren van het vliegtuig werd mijn kruis besnuffeld... door een drugshond die er vrolijk bij blafte. De hond droeg een hondenkolbertje waarop met koeien van letters douane stond. Tegen de agenten die de riem van het dier vasthield, zei ik... douane, dat vind ik eigenlijk best een geinige naam voor een koningspoedel. Ze keek een klein beetje boos, maar het was dan ook overduidelijk geen Arubaanse. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Mm -hmm. yeah, yeah. Mm. My mama used to tell me, darling, you're that cool. To see a man, you love and start to act for food. Tell me what a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rules.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 Met Be My Man. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. De bever heeft zich definitief in het Guldal gevestigd. In de nabijheid van Meersenerbroek om precies te zijn. Nou is het zoveelste bewijs dat het sympathieke diertje zich prima thuis voelt in Nederland. Want er komen er steeds meer bij. Gijs Kurschens, ecoloog en beverdeskundige. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn het sympathieke diertjes eigenlijk? Jawel hoor. Ja, het zijn, ja? Uh, het zijn vrij grote dieren ook. Ik denk dat een bever is ongeveer... Uh... 1, meter plus een staart van 30 centimeter, dus dat is een, een behoorlijk dier. Dus diertje is misschien niet helemaal de goede omschrijving. Oké, okay, wat maakt het beest uh, zo sympathiek dan? Nou, het is natuurlijk op de eerste plaats een zoogdier en uh, met een aaibare vacht, zeg maar. Ja. En hij is uh, ook heel sociaal. Hij leeft in uh, familiegroepen. En misschien wat het meest aansprekend bij de bever is het feit dat hij uh, in staat is om uh, ja, dammen te bouwen en burchten. Te... Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Nou ze maken, uh, dus uh, in, in kleine beekjes uh, bouwen ze dammen om, uh, om de waterstand te, te verhogen. En uh, daarmee ook een stukje veiligheid te creëren. Want hun burcht willen ze graag voorzien van een, een onderwateringang. Dat er geen uh, roofdieren bij kunnen komen. En dat is nog een voordeel van, uh, van zo'n dam. Is dat er uh, in, in zo ontstaat in feite een, een klein meertje, een bevermeertje. En in dat bevermeertje groeit ook meer voedsel uh, voor die bever. Meer uh, waterplanten en moerasplanten. Dus hij creëert gewoon helemaal zijn eigen milieu. Aha, ja. En waarom doen ze het zo goed in, in, in Limburg dan vooral, geloof ik? Uh, nou, in Limburg doen ze het uh, goed, maar ook in de rest van Nederland, hoor. Dus, uh, en het, uh, uh, het leuke in Limburg is, is dat je door de aanwezigheid van beetjes ook uh, die, die dammen krijgt, die je in de rest van Nederland nog niet zoveel ziet. En hoe kan dat? Nou, daar, uh, in de rest van Nederland zitten ze nog in, in, in vlakke, vlakke gebieden waar ze dus geen dammen hoeven te bouwen, omdat het water gewoon voldoende diep is. Ik denk aan de, aan de grote rivieren of, of, of meren. Dus daar maken ze geen dammen. Heb ik nog steeds niet gehoord waarom ze het zo leuk vinden hier? Uh, waarom ze het zo leuk vinden hier? Ja. Nou, we hebben ze, de bever is ooit uitgeroeid in Nederland, mm -hmm. uh, ongeveer twee eeuwen geleden. En uh, sinds 1988 is hij weer terug op verschillende plekken. Dus en, uh, ja, hij is op, op ongeveer vijf locaties uh, in, in, verspreid over Nederland uh, teruggebracht in kleine aantallen. En die beesten die verspreiden zich nu langzamerhand over, uh, over Nederland. Hoe zijn uh, ze uitgestorven destijds? Twee eeuwen geleden? Nou, zijn gewoon genadeloos vervolgd. vanwege hun. Uh, uh, ja, hun vacht. hun, uh, hun vlees en hun. Uh, castoreum, met bevergeel. wat. Uh, waaraan allerlei. Uh, krachten werden toegeschreven. Wat voor krachten? Nou, ik noem het wel eens de. de middeleeuwse Viagra. Dus, uh, oh, ja. Het was een. een, een gunstig middel. Uh, en dus er waren ook wel andere. andere ziektes waar. Uh, het bevergeld voor werd gebruikt. Aha, en is uh, bevervlees lekker? Uh, jawel hoor, want een, een bever is, uh, is een vegetariër. Op het algemeen is het vlees van, van, van vegetariërs uh, uh, goed te eten. Het is een beest van ongeveer 30 kilo. Dus je had uh, goede vangst uh, als uh, ja. middeleeuwse jager. Zeg maar. ja. Hoeveel bevers zijn er op dit moment in Nederland? Nou, ik schat tussen de 500 en 600, zeg maar. Dus uh, dat zijn er toch wel aardig wat, hè? Ja. En, want in 1988 zijn ze uitgezet, zei u net? Ja. En hoeveel zijn er toen uitgezet? Nou, toen... De uitzet is begonnen in, in de Biesbos en later is het dus ook op allerlei andere plekken zoals uh, Limburg, de Gelderse Poort, uh, Flevoland en ook uh, Drenthe-Groningen zijn bevers uitgezet. Ja. Maar in de Biesbos zijn er rond, uh, rond 50 uitgezet, als ik niet vergis. En voor hoeveel is er ruimte eigenlijk in Nederland? Nou, er kunnen, we, daar kunnen we wel duizenden bevers uh, leven, zeg maar. Dus, uh, uh, Nederland is een zeer waterrijk land met heel veel uh, ja, verschillende watertypen ook. Eigenlijk overal waar water is met een beetje beschutting in de vorm van bos en, en, en moeras uh, kunnen bevers uh, leven en... Ja, de laatste tijd zien we ze ook gewoon tot in de stad, uh, midden in Remont, Maastricht. Uh... In de stad? Ja, in, als er ook natuur in de stad is, dan uh, uh, met, met, met, uh, met voldoende dekking, dan, uh, dan, dan zullen ze ook in de stad kunnen aantreffen. En moeten we daar blij mee zijn eigenlijk? Nou, of is principe, dat misschien wat minder mensen? Er zijn heel veel mensen die kunnen dan die bevers goed zien. Kijk, ze worden, het zijn in principe nachtdieren, maar ze worden al in de schemer actief. Dus uh, de oplettende stadsbewoner zal uh, kunnen genieten van de aanwezigheid van bevers. Oké, okay. het gaat dus goed. Eigenlijk gewoon met de bever. Zeker, ja. ja. Hartelijk dank, Gijs Kursjens, ecoloog en beverdeskundige. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland... zometeen na de hoofdpunten van het nieuws van half elf. Prem Radakishoen. Prem, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen Karel Johan, wat leuk, je had het net met, uh, over het rijke water, Nederland is land. Nou, ik sta letterlijk op het water in Maasbommel, want ze hebben hier prachtig innovatieve woningen. En echt, u moet luisteren, allemaal luisteraars, uh, nadat u de, de, de, de heel uh, ouderen wijzere Jan van de Putten gaat horen met het nieuws. Want we gaan het echt hebben over woningen die gebouwd zijn op het water. Dat als het water omhoog gaat, de woningen gewoon stijgen en de bewoners vinden het fantastisch. Maar dat allemaal, naar nou, Jan van der Putten met de hoogtepunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Huurders met een te hoog inkomen kunnen voorlopig niet worden aangepakt. Het kabinet wil het zogenoemde scheef wonen minder aantrekkelijk maken... door de huren jaarlijks met 5% te verhogen, bovenop de inflatie. De eerste verhoging zou op 1 juli ingaan, maar eerst moet de huurwet worden aangepast... en dat gaat niet lukken voor 1 juli. Er komt een onderzoek naar de manier waarop de politie preventief fouilleert. De nationale ombudsmannen, de ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam... hebben een meldpunt geopend. Ze willen een goed beeld krijgen van de ervaringen van burgers... met preventief fouilleren. De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, stapt uit de Arbeidspartij. Samen met vier fractieleden begint hij een nieuwe partij... met de naam Onafhankelijkheid. Barak blijft lid van de Israëlische regering... onder leiding van premier Netanjahu. En het OM is afgelopen weekend korte tijd opnamen kwijt geweest... van een verhoor van Arabist Hans Janssen. Rechercheurs waren de recorder met de opname vergeten in een vliegtuig. De recorder is inmiddels terugbezorgd. Hans Janssen was getuige in de zaak Wilders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBD Verkeersinformatie. Nog twee files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort bij Gooimeer 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopen Sonsil en Zevenbergshoek ook 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Remtime Rem, Rem Radakation. -e Onze permanente vijand. Als onze voorvaderen het water niet hadden overwonnen, bestond Nederland nu niet. Het mag vandaag daar meevallen met de stand van het water in de Maas, maar we moeten permanent blijven denken over oplossingen tegen het water. Innovatie van de strijd tegen het water. Hier in het Gelderse plaatsje Maasbommel is het gelukt. 32 drijvende woningen zijn in 2003 gebouwd. Ze rusten op palen. Bij een te hoog waterpeil gaan de woningen drijven. Eindelijk zijn ze vorige week voor het eerst gaan drijven. En nu is de vraag: moet je nou massaal in de uiterwaarden van de rivieren deze huizen gaan bouwen? Of zegt u nee, joh. Helemaal niet bouwen langs de rivieren. Gewoon twee kilometer woningen en bedrijven vrije stroken langs de rivier. Op die manier is er nooit een probleem. Wat vindt u? Zijn deze huizen de oplossing of moeten we het niet doen? Bel me dan op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Het, uh, overal waar je om je heen kijkt zie je water... Dit is een, een, een meander van de Maas. Aan de uh, rechterhand van mij, daar is Brabant. En dit is links Gelderland. Maar ik sta omgekeerd. Als je kijkt van de oorsprong van de rivier... is dus dit de rechteroever. Een heleboel boten en dat draai je om. En u uh, moet naar de website gaan luisteren, want Momo heeft prachtige foto's gemaakt. Daar zie je ja, woningen met een grasstrook... en prachtig allemaal helemaal letterlijk op het water gebouwd. Goedemorgen mevrouw, wie bent u? Goedemorgen, ik ben Hanni van der Laar. En hoe lang woont u al hier? Nou, nu wonen we er uh, bijna een jaar. Maar we hebben het huis aangekocht drieënhalf uh, jaar geleden, echt voor de recreatie. En u woont er nu permanent en afgelopen... Nee, nee, we wonen er echt tijdelijk. Oh, waarom niet permanent? Omdat we nog steeds zoeken naar een leuk huis... waar we wat vaster uh, dichter bij de Randstad wonen. En afgelopen dinsdag is het voor het eerst dat die huizen zijn gaan drijven? Ja. Hoe was het? Oh, het was geweldig. Oh, het was echt ontzettend... Nou, Eigenlijk is het niet in woorden uit te drukken. Het is zo sensationeel. Je ziet overal opeens water. En je kunt eigenlijk je huis niet met fatsoen uit. Omdat je laarzen aan moet en een grote sprong moet maken. Dus we hebben een trapje daarnaast gezet om uh, naar beneden te kunnen. Maar het is zo mooi. dan. En de natuur wordt dan opeens echt heel duidelijk aanwezig. En hoeveel meter Hoe ging u er stegen? Nou, ik denk uh, dat we een stap moesten maken van toch wel een meter. En u had zich verheugd, want morgen vannacht zou eigenlijk het water stijgen. Maar dat gebeurde niet. Dat is nou weer jammer, hè? <laughs> ja, nou, maar je weet maar nooit wat er nog gebeuren kan. U bent volgens mij de enige persoon in Nederland die zich echt verheugt op hoogwater. Ja, misschien wel, ja. Ik vind het... Maar daarvoor wonen we hier. Ik zie heel veel boten en heel veel mensen die zeggen. Hebben jullie de zomer geen last van die mensen? Nee, nee, juist niet. Nee, dat is heel gezellig. Dat is een hele andere sfeer. Mensen die op het water uh, recreëren, dat zijn altijd hele aardige mensen. Nou, er staat een foto van u op de website. Mensen, weet u wat het leuke is van u? U, u straalt zo. Het lijkt alsof het leven één permanent feest is. Is het ook? Dat moet je ook. De, de, zo moet je het leven ook leven. En, en toen u die woning kwam, dacht u niet... joh, uh, uh, allemaal gevaarlijk, als dat ding stijgt, kan het helemaal wegvallen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat kan helemaal niet. Want je moet het vergelijken met een soort woonboot. En we hangen aan twee palen dan... en we kunnen echt wel tot boven de dijk uitstijgen. En dan blijven we nog steeds droog. Meneer Van der Poel, als u met me meeloopt, want u bent de bouwer... luisteraars, dan zie je een grote... er is een gat um, hier in die woning... en dan zie je grote stenen... Uh, uh, ja, eigenlijk een soort massieve stedenpilaar. Ongeveer drie meter ho hoog. is die, meneer Van der Poel? Uh, deze palen zijn vijf en een half meter hoog. Het zijn uh, twee stalen buispalen. En uh, die zitten tussen de twee woningen ook in. En uh, die zijn zo hoog en zo stevig... dat ze dan alle tijden ervoor zorgen dat deze woningen hier op de plek blijven... en kunnen stijgen tot boven de, de, de dijkhoogte. En ook kunnen, uh, ja, betrouwen kunnen dalen op een paalfundering. Dus als ik het goed begreep, is dit een betonnen bak... waarop die huizen zijn gebouwd, net als een woonboot? Dat is correct. Dit is vergelijkbaar met uh, een woonboot. In je inleiding gaf je al aan 32 woningen, drijvende woningen. Het zijn eigenlijk amfibische woningen. Verderop langs, uh, langs de dijk liggen 14 echt drijvende woningen... die permanent drijven. En deze amfibische woningen ja, die, die staan normaal gesproken... als een drijvende constructie op palen droog op het land... En op het moment dat de Maas uh, ja, gaat stijgen en een bepaalde uh, hoogte krijgt... Ja, dan drijven ze op en dan zijn het echt ook drijvende woningen. Dan liggen hier 46 drijvende woningen. En dan zorgen deze palen ervoor uit. Het is eigenlijk een, een, een geniaal uh, uh, oplossing. Want ze maken dus gewoon uh, gaten en dan zitten die woningen eigenlijk verankerd. Ze kunnen niet wegdrijven omdat die uh, stalen palen ze op hun plek houden. Ja, onder deze stevige constructie waar we nu op staan tussen de woningen... daar zit een, een stevige staalconstructie uh, uh, aan vast... En die bevestigt de beide woningen aan deze paalconstructie. Oké, okay, en mevrouw Van Laar, mag ik wat vragen. We staan hier uh, erbij. Hoort het water in de zomer, hoeveel lager is het dan? Ik oh, denk wel 80 tot centimeter tot een meter lager dan nu. En uh, dan kunt u dus uw bootje aanmeren en zo hup het water inspringen. Alle huizen hebben een eigen stijger. Ja. Die zijn nu niet te zien, want het is allemaal onder water. Maar iedereen heeft dus een eigen lichtplaats in de zomer. En daar kun je liggen vanaf 1 april tot uh, 1 november. En dan moet alles weer weg. In verband met eventueel wateroverlast. Uh, meneer Van der Pol, u bent van Dura Vermeer. Jullie hebben dit Was het moeilijk om dit te ontwikkelen? Ja, de, de, de ontwikkeling van zo'n project dat, dat vergt heel veel inspanning. Uh, niet iedereen is overtuigd dat het kan en dat het ook uh, veilig kan gebeuren. Wij werken hier al meer dan tien jaar aan ontwikkelingen voor klimaatbestendig bouwen als en Vermeer. En uh, ja, wij zijn ervan overtuigd dat we dit goed kunnen doen. En wij waren ook zeer verheugd uh, afgelopen week dat uh, ja, wij we, we bevestigd zijn in onze visie dat het ook daadwerkelijk werkt en, werkt en dat het ook heel betrouwbaar is... en dat het hier gewoon heel leuk wonen is... voor de mensen die hier nu ja, een woning gekocht hebben... en die nu allemaal ja, juichend ervaren dat ook de amfibische woningen kunnen drijven. Maar en, en de materialen, mevrouw, want het luisteraars... het zijn prachtige woningen met heel veel glas aan de voorkant. Uh, uh, uh, de Momo komt erbij en Momo die paal, daar moet je ook nog een foto van maken. Prachtige woningen, heel veel glas aan de voorkant, glaspartijen, erg licht. Het is... Uh, zijn die materialen dan anders? Of is het, moet ik het echt zien als een gewoon huis? Gewoon huis. Het is goed geïsoleerd. En uh, alles is uh, prima in orde hier. We kunnen het ook allemaal uh, heel goed verwarmen. Er is een goed ventilatiesysteem. Maar hebt u ook gewoon kabeltelevisie, en internet en gas? Ja, we hebben kabel, uh, gas en dat blijft allemaal werken als je drijft. En we hebben flexibele leidingen onder het huis... waar uh, dus de riolering aan is uh, gesloten. En uh, ja, verder allemaal hetzelfde als altijd. En, en luisteraars, de slaapkamers die kijken echt uit op het water. De woningen hebben een ronding, dat is omdat ze daar gericht zijn op het water. Maar dus in de zomer, mevrouw, dan moet ik me voorstellen... dat u dus wakker wordt, dan gaan deze deuren open... en dan pak je zo die ochtendwind. Exact. Nou, dat is het nou. Is dat nou niet geweldig? Je doet je gordijnen open en je kijkt zo naar buiten vanuit je bed, een kopje thee erbij. Nou, wat kan de mens nog meer willen? Nou, misschien een liedje van uh, Martin van Roosendaal dan maar. Ja. Het water geelt Dank u wel. en spiegelt zich de eerste zon. Het water lacht, bespat een de pantalon.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 Dat is Marten van Roosendaal. Dat is Marten van Roosendaal met dit prachtige lied over het water. De bedenker en eigenaar van deze woningen is Adrie van Ooyen. Goedemorgen meneer van Ooyen. Ja, goedemorgen. Waarom wilt u deze huizen bouwen? Nou, het is eigenlijk een beetje uit nooit geboren. Ik heb in 1993 en in 1995, hier vlakbij op een camping, heb ik het hoge water meegemaakt. En toen ik later dit, deze locatie uh, kon gaan ontwikkelen... en uh, toen dacht ik bij mezelf van god, als ik hier ooit iets verander... dan moeten we iets bedenken wat tegen dat hoge water kan. En een jaar later, toen kwam de dijkverzwaring langs... en er moest van alles moest veranderd en uh, verzet worden. Toen dacht ik bij mezelf, nou moeten we dat maar meteen maar doen. En toen die tijd stond hier een caravan die heel vaak onder water liep... en dat was van een, uh, van een Duitse meneer. En die had daar een paar van die drijvers onder gestopt. En als het hoogwater werd, en dat gebeurde nog wel vaak... want het lag hier heel erg laag. Als het hoogwater werd, dan ging dat ding automatisch omhoog. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, dat is zo gek nog niet. En toen die dijk zo aankwam en alles veranderd moest worden... toen dacht ik bij mezelf, nou, laten we het maar eens proberen... om op die manier op te lossen. En ja, zo is het gekomen. Maar dan, dat is welk jaar... 99, uh, nee, dan praat ik al over uh, 1997, 1998. En uh, de, 90... dijk, de, de dijk is in 2000 uh, verbeterd. En ik had toen in 1997 al gevraagd: van god, uh, mag, mag ik dat? Kan ik dat? Ja. En uh, mag ik dat bouwen? Mag ik dat maken? Ja. En wat zegt dan zo aan de gemeente tegen u? Ze Te zeggen: fantastisch idee. Van ons zou het wel mogen, maar, maar. En dan, uh, ja, dan valt het niet bij iedereen in goede aarde. En uh, Rijkswaterstaat, je vindt het eigenlijk ook maar helemaal niks. Waarom? Ja, de rivieren zijn alleen maar om uh, water uh, doorheen te laten stromen. En er uh, mag vooral niks anders gebeuren. En ja, hier op deze plek hadden we al van alles: caravans en, uh, en was recreatie. En het ligt in de meander, hè, zoals je straks al zei. En het is hier rustig en het water stijgt en daalt alleen maar. Hier heb je ook geen stroming. Dus uh, ja, wat mij betreft. En ik was natuurlijk heel enthousiast. Ik denk van, nou, hier moet dat wel kunnen. Maar wat voor, wat, wie bent u? precies? U bent gewoon de ondernemer die hier een camping heeft. Ja, ik ben een uh, plaatselijke ondernemer. Ik ben hier geboren en getogen. En uh, ik, heb, ik heb al uh, 27 jaar de camping hier van mijn vader mee opgestart. En uh, ja, ik ben een local. Oké, okay, en, en, en dit is een meander. Wat is dat precies, een meander van de Maas? Ja, de Maas was vroeger een hele kronkerliggende rivier. Dat ja. ging allemaal op en neer. En uh, toen heeft men in de jaren 30 die Maas uh, rechtgelegd. En er zijn er stukjes rivier hier blijven zitten. En uh, later is dat in de jaren 50, 60... een ontzandingsgebied van gemaakt om daar het zand uit te halen. Goedemorgen, meneer Scholz. Ja, goedemorgen. U, u... Scholes, ja. Ja, u heeft gebeld bij uh... 0800-1121. U wilde wat zeggen. Gaat uw gang. Ja, ik uh, ben tegen het idee om uh, te bouwen in de Uiterwaarden. Ik vind uh, sowieso dat je de rivieren de ruimte moet geven... die ze nodig hebben, zomer en winter. Uh, het is bovendien... Uh, die gebieden in de Uiterwaarden... ...de laatste ongerepte gebieden in Nederland. En uh, laat het alsjeblieft zo blijven. En niet voor luxe bestemmen als uh, vakantiewoningen... ...en woningen voor mensen die dat uh, dan zo, zo nodig willen. Meneer dat van om dat te doen. Ja, ik kan me dat op zich wel voorstellen. Dat is een beetje een spontane reac reactie van mensen. En ze hebben ook mij, tegen mij veel gezegd van... Ja, ...waarom moet je dat nou en waarom neem je dat risico... Maar ja, sinds jaren 40 was, was hier al recreatie en waren hier alle, allerlei activiteiten en uh, waren hier caravans die onder water liepen. En ten opzichte van de situatie van toen is dit een hele verbetering. En ik ben het met je eens dat het niet overal zou kunnen, maar in die meanders, in de, in de stiltegebieden, in die bergingsgebieden, dan kun je best experimenteren met uiterwaarden, want je moet toch iets met het water. Meneer uh, Schols, hartstikke bedankt voor het bellen. Meneer Van der Pol, heeft dit project navolging? Uh, ja, absoluut. Op dit moment zijn we uh, ja, druk bezig met de verkoop van een, een volgend project... in Ohee en Laak, gemeente Maas Gouw in Limburg, ook aan de Maas. Uh, maar is dat in een uiterwaarde of is dat in een meander of is dat gewoon langs de rivier? Uh, in, in een soortgelijke situatie als, uh, als hier, in Maasbommel, uh, waarbij we dan ook uh, de verschillende typen, zowel drijvende als uh, amfibische woningen, uh, gaan bouwen. En in dat geval zijn het uh, 16 drijvende en uh, 16 amfibische woningen... En wat nog leuk is aan Owee en Laak... dat dat de amfibische woningen op twee verschillende niveaus worden gebouwd. Dus dan krijg je eigenlijk dezelfde woning zeg maar, op drie verschillende hoogtes... als het water tenminste laag staat. Meneer water... Van Owee, even een belangrijke vraag. Heeft u patent hierop aangevraagd? Ja, het is, het is wel, ja, een woonboot is natuurlijk al een heel oud idee. Uh, uh, maar voor de rest, zoals het nu allemaal bedacht is, uh, ja, dat is echt mijn idee. En als het, uh, maar goed, betalen ergens, ze je nu voor wat ze aan het bouwen zijn in Limburg? Ja, nou, daar, daar moeten we met u of meer nog eens even over hebben. <laughs> ik kreeg hier een... Ik, maar weet, maar, maar, ik zal even iets zeggen, een heleboel mensen zullen weer kwaad worden. Want, maar meneer Van Ooyen, dit is wat ik zo prachtig vind aan Nederland. Dit is het innovatieve, dit is geld verdienen, dit is nadenken, dit is duurzaam en innovatief... Dat dat we er ook geld mee verdienen. Want meneer Van der Poel, dit kan je ook zo naar Duitsland brengen. Daar hebben ze ook deze problemen. Ja, absoluut. Overal in de wereld is het... Uh, ja, water is nu gewoon heel actueel ook. Hè? Australië, Brazilië, zie je het om ons heen gebeuren. Engeland voor, vorig jaar. Uh, dat kan in theorie ook in Nederland. Hè? Wij zijn wel heel ver met het, met het ophogen van dijken... met het omgaan met onze rivieren... Maar als ja, regenbuien zoals, zoals in Australië of zoals in Engeland, dat, gaat ook, dat is ook desastreus ja, voor, uh, voor Nederland. Meneer van Ooyen, u wil Ja, nog wat kijk, zeggen? in de toekomst dan moeten we hard gaan nadenken over noodoverloopgebieden, hè. gebieden die uh, één keer in de 300 jaar nodig hebt om daar een keer die hele bultwater water te verwerken. En dan in die noodoverloopgebieden daar, daar zijn we waarschijnlijk nu al mensen die daar wonen. En dan zou je met zo'n oplossing, zeg maar, als een soort maatwerk daar wat mee kunnen. Meneer van Dets, goedemorgen. U heeft ook gebeld 0801121. Gaat uw gang? Ja, Goedemorgen, um, ja, ik heb uh, jarenlang gewerkt in de wereld van sport en recreatie en leisure. Ja. En ik wou eigenlijk zeggen, um, uiteraard moet het passen in het landschap, dus het is locatieafhankelijk. Maar je kan nog veel meer dingen uh, op die plekken bouwen dan alleen huizen. Met name kan je daarin bouwen allerlei nutsvoorzieningen die de kampen hebben dat ze ergens anders te duur zijn, omdat de grondprijzen aan de pintpad van de dijken te duur zijn, te hoog zijn. Waardoor alleen projectontwikkelaars en allerlei dure uh, kantoren en zo daar gebouwd kunnen worden. Dus de juiste dingen die dat financieel die niet goed financierbaar zijn. Dus buurthuizen, jeugdcentra, een bejaardessoos, een sporthal. Uh, uh, kassen worden op het water tegenwoordig gebouwd. Er zijn dus vele meer mogelijkheden dan alleen maar wonen. Meneer Van Dijssel, zal... de... van... wat even, dit, dit vind ik een bril. Oh, u, u moet patent vragen op uw ideeën, ogenblikken. we gaan het checken. Meneer Van den Pool. is het goedkoper water dan grond? Uh, bouwen op water is qua grondprijs uh, goedkoper dan aan de andere kant van de dijk. Uh, maar de bouwconstructie zelf is wel iets duurder dan dat je gewoon in de, ja, de polder zelf bouwt. Maar, maar dus... het compenseert uit, uit, uiteraard door de waterprijs die, ja, die aantrekkelijker is dan de grondprijs. Dus je zou hier massaal sporthallen, buurthuizen en dat soort dingen kunnen bouwen? Tussen aanhalingstekens bij het woord massaal, maar dat zou in theorie kunnen. Uh, meneer Van Det noemt ook je uh, drijvende kassen. Nou, op dit moment is ook een, een project in voorbereiding. Uh, in Zuid-Holland, in de gemeente Landsingenland om vijf hectare drijvende karstaart te gaan realiseren. Floating roses uh, uh, gaan we daar ook uh, commercieel ook, ook telen. En dan zie je gewoon dat het, het, het zoeken van combinaties... tussen waterberging en een andere functie... en dat kan van alles zijn. Uh, want ja, d -d drijvend uh, in een bak of op, uh, op een systeem als flatbase... Ja, dat, dan maakt het niet uit wat je maar wil. Alles kan op een hele veilige manier uh, maar, drijvend gerealiseerd worden. Meneer Van Dets, wat voor... Ja, het gaat om de creativiteit, Prem. Om de creativiteit... Ja, dat is waar. Nou, ik, hartstikke bedankt voor het bellen. U maakt me echt helemaal blij. Meneer Van Ness, de grap is namelijk dat Anouk dit onderwerp had bedacht. En ik zag het zaterdag en ik denk, nou, dat lijkt me leuk. Maar terwijl ik je uitvoering ben, denk ik, het is alleen maar leuker en leuker. Dank u wel. Ik, kreeg, ik word nog betaald om dingen te leren. Wat is het leven toch leuk? Ik krijg hier een mail. Hoe zit het eigenlijk met muggen in de zomer? Als er een markt voor deze woningen is, is het een prima idee. Het lost het woningtekort natuurlijk niet op. Ik zie meer heil in tijdelijke opslag van water op de waterboezems... Bij Hoogwater. Het verhogen van de dekking is geen structurele oplossing. Maar de belangrijkste vraag voor u, mevrouw Welarhoeve, hoe zit het eigenlijk met de muggen in de zomer? Nou, dat valt echt reuze mee. Ja. Ik had in eerste instantie gedacht: Nou, we moeten echt uh, flink aan de horen en moskieten mus netten. Maar uh, we hebben er eigenlijk helemaal geen last van. Niet meer of minder dan in een normaal huis. Ik heb, luisteraars toen we dit dachten, dacht ik, dacht, ja je moet wel iemand kijken die het kan, die het kan duiden voor je. En die, die het op wat hoger niveau kan trekken. En nu is het leuke, dat, en dat is echt het leuke als je dit programma uh, doet, dat je in heel slimme mensen ook uh, om je mening kan vragen. De hoogleraar waterbeheer aan de TU Delft, tevens eerste Kamerlid, wel voor de VVD, maar dat verschieven we hem wel, is meneer Siebert Schaap. Goedemorgen meneer Schaap. Ja, goedemorgen. Uh, uh, is, dit, is dit nou de trend in de toekomst? Is dit een goede ontwikkeling? Nou, uh, uh, bouwen op water, uh, dat uh, lijkt mij een uh, leuke optie, maar dan vooral als het uh, rustig water is. Maar als je te maken krijgt met kolkende watermassa's, hè, zoals ze van de Rijn af kunnen komen, of wat we bijvoorbeeld daar in uh, Australië hebben gezien, als zo'n watermassa door een stad heen trekt, dan uh, zou ik niet graag op water wonen. Maar meneer, meneer Schaap, als u kijkt, dit is op rustig water. Hoe komt het dat de overheid dan, als meneer Van Ooyen komt, in eerste instantie altijd zo afwezend is? Nou, de, wat de rivier betreft hebben we gezegd: ruimte. Dat wil zeggen, bergingscapaciteit tussen de dijken en vooral de doorstroomcapaciteit. En alles wat je daar bouwt, zeg maar, wat die doorstroom belemmert, dat leidt tot waterstandsverhoging. En dat is dus schadelijk voor de veiligheid. Met andere woorden. Uh, ruimte voor de rivier, zoals we dat uh, nu noemen, en met name in de Rijn ook, He, dat, uh, daar staat uh, de veiligheidsoptie heel erg voorop. Maar uh, waarom, Daar me het beter formuleren. Van Ooyen, u was een beetje gefrustreerd. Hoeveel jaar heeft u met dit project moeten leuren voordat u het tot uitvoering kon brengen? Nou, uiteindelijk zijn we er een jaar of zeven mee bezig geweest. En uh, ja, als je veel investeert van tevoren, dan, uh, dan loop je daar bijna op leeg. En je hebt zelf het idee dat je een fantastische, fantastische oplossing uh, hebt bedacht. En uh, ja, dan is het wel frustrerend als iedereen achterover gaat leunen en uh, niet echt meewerkt. Uh, uh, u heeft, uh, uh, uh, laat me dat vragen, meneer Schaap. Uh, ik hoor iets van Barbara Trons, meneer Van oh, U heeft zelf vaak in het water gezeten. Ja, klopt. Ik heb zelf uh, ook hoogwater aan de lijve meegemaakt. In uh, 1993 hadden wij ook uh, een meter water in ons huis staan. Dus uh, ja, ik weet me god goed wat uh, de rivier allemaal voor negatiefs kan betekenen. Dat je zeker de rivier als uitgangspunt moet nemen. Dus uh, ja, vandaar een innovatieve oplossing. Maar ik kreeg hier een technische vraag van Klaas-Jan van Doeven. Ik moet het handschrift van Anouk moeten uh, ontcijferen. Een technische vraag. Het steeg dus maar als ze zakken. Hoe waarborg je dat ze recht terechtkomen komen als het water weer gezakt is? Mijn van der Pool, hoe zorg je dat als die huizen zakken, dat, dat ze recht zakken? Nou, uh, de, de, er zijn telkens uh, paren van woningen gemaakt. Dus twee woningen zijn gekoppeld aan elkaar. En tussen die woningen in, uh, met een staalconstructie, zitten ook twee buispalen... En langs die twee buispalen gaan de woningen recht omhoog... en kunnen ook alleen maar recht naar beneden terugvallen op een paalconstructie. Uh, en die paalconstructie die is ook beschermd... zodat er ook uh, ja, zo min mogelijk grote rommel tussen kan komen. Uh, waardoor die woningen gewoon zeker ook helemaal recht naar beneden gaan... en we terugkomen op de plekken waar ze vandaan kwamen. Mevrouw Van Laarhoeven, waren uw meubels verschoven toen ze het water gezakt was? Nee, niks. Helemaal, het was echt een zachte landing. Het Je voelt het niet eens. Er ge gebeurt niks, want we zijn ook recht omhoog gegaan. Dus uh, je wordt er echt niet wakker van. Iemand die hier wil komen bezichtigen, meneer Van Ooyen, die kan dat gewoon doen. Komt u maar binnen hoor, ik zie een meneer daar wandelen met U mag altijd de bus in als u wat wil zeggen. Meneer, meneer, van, meneer Van Ooyen, kunnen mensen die dit project willen zien gewoon langskomen? Ja natuurlijk, er is een website www.goudenkust.nl en ja. dat, dat, die kunnen ze bekijken. Stuur een mailtje, maak een afspraak en uh, ik help ze graag. Uh, ik wil nog even wat kwijt nog kort. Um, de, de, dit gebied is wel nog als uh, experimenteerlocatie aangegeven... waar wellicht dan nog wat meer mogelijkheden gaan ontstaan. Uh, dus er zouden nog wat meer van dit soort huizen kunnen komen... maar ja, specifiek alleen maar in dit gebied. Er komt iemand de bus binnenlopen. Dag, wie bent u? Lauman. En u woont ook hier? Nee, ik ben heel toevallig de projectleider van dit project geweest. En ik kwam eens kijken met hoogwater hoe het erbij stond. En u bent nu gepensioneerd? Jazeker. En u werkt dus voor Ja, Jazeker. En u komt gewoon nu uit nieuwsgierigheid kijken hoe het met uw baby staat? Ja, dat is kijken met het hoogwater om, uh, of het allemaal goed functioneert... En, en was het spannend toen u dit bouwde? Uh, veel tegenstand, moest u veel uitleggen? Ja, wel veel uitleggen. Het is natuurlijk een idee wat uh, nog niet bekend was. En, en wat, ik hoorde u de vraag stellen, gaat het allemaal goed op en neer? Ja. Ja, dat, maar dat hadden we ja, technisch, uh, weliswaar op tekenbord natuurlijk, uh, goed uitgedacht. En uh, ja, dat moest goed gaan, dus zo spannend was het niet. Het was alleen spannend omdat er wereldwijd enorme interesses was. Dus ik heb hier eindeloze interviews voor allerlei tv-stations moeten geven... met meneer uh, Van Ooyen. Van Ooyen. Ja. Maar, en nu is mijn vraag, bent u dan ook trots als u hier komt? Want u staat echt zo'n beetje, ja luister, dat is jammer... maar zie je rechtopstaande man. En dan denkt u dan ook, ik kom naar mijn baby kijken... en dat u dan trots bent? Nou, niet naar mijn baby kijken. Ik, ik was buitengewoon geïnteresseerd hoe het nu goed ging. Uh, ik had er alle vertrouwen in, maar ik wilde het wel even in de praktijk zien. Dus ik vind het wel leuk om te zien dat het allemaal uh, er mooi bij staat. De drijvende woningen staan uh, uh, er prima bij. En deze woningen zijn eigenlijk niet zoveel gestegen, denk ik. Uh. Hal, hal, tacht, halve meter was het. Dank u wel, meneer Schaap. Um, wat, ik, wat ik prachtig vind, dit is de innovatie van Nederland. Uh, uh, kunnen we hier heel veel geld mee verdienen? Oh, dit zal zonder meer het exporteren zijn. Dus dat uh, als die techniek uh, zich ontwikkelt, ja, daar kun je wel uh, mee de grens over. Ah, u bent maar ik, ja, ik blijf erbij dus dat dit in een marge uh, oplossingen biedt. En dan wil ik nog een keer benadrukken dat het wel veilig water moet zijn. En ja. uh, om zomaar zeg maar uh, in de Rijn uh, volop bedrijven en de woningen te bouwen, daar zou ik niet graag in zitten. Nee, maar de Rijn is ook een beetje een vervelendere rivier dan de Maas, toch? Ja, ja, de Maas is uh, rustiger. Uh, veel minder bedreigend, zeg maar, uh, dan de Rijn. Ja, de Maas is een dus beetje... Als hij in rustige, in rustige hoeken gaat zitten, nou, dan kan wat, beslist. De Maas is een beetje als Prim en de Rijn, ja, als, als de Volkskrant of zoiets. Nou, de Rijnen is echt levensbedreigend hoor. Als, uh, als dat misgaat dan uh, gebeuren er heel andere dingen dan bij de Maas. Ja, dus dat wil zeggen uh, meneer Van der Poel. Je moet echt, je, bij je projecten moet je dus er zeker van zijn. Goed water, rustige rivier. Je moet erover nadenken. Dit kan je niet uh, als een kipsel de kop doen. Absoluut, wij, wij onderschrijven absoluut wat, wat Siebes Schaap ook, ook aangeeft. Uh, je, moet het doen, uh, je moet het wijs doen op een verstandige plek. Niet op alle plekken kan het. Uh, maar je kan het heel goed inpassen. En uh, Er zijn ook heel veel plekken in Nederland. Hè? Ook de, de waterfronten van de grote steden. Denk aan de steden als, als Dordrecht of als Rotterdam. Uh, ja, die gewoon heel, heel veel problemen gaan krijgen. Waar, waar heel veel delen van de huidige binnenstad gewoon buitendijks liggen. Ja. Ja, daar moet je wat mee als Nederland. En daar moet je nu over gaan nadenken. Nu de inzichten uh, komen dat, dat, dat we daar mogelijk uh, ja, op de lange termijn toch wel... Uh, ja, problemen zouden kunnen krijgen als we het zo laten zoals het nu is. Ja, Daar kun je met bouwtechnieken die nu echt wel in ontwikkeling zijn... en uh, ja, als je met elkaar goed nadenkt, kun je dat ook heel veilig bouwen... en kun je ook, ja, ook aanpassen wat je nu al hebt, zodat je straks wel gesteld bent... en ja, niet voor verrassing komt te staan zoals nu in de wereld. Meneer Siberschaap, uh, stimuleert u die studenten ook om zo te gaan denken? Oh ja, ja, ja. ja. Dit soort vernieuwingen, dat, uh, dat moet beslist doorgaan. Alleen... Pas erg op dat je dit soort besluiten niet neemt bij waterstanden zoals we nu bijvoorbeeld in de Maas uh, of de uiterwaarden van de Rijn hebben. Meneer Schaap, ja, hartstikke bedankt. Ik dank u, de... ik dank alle deelnemers en alle luisteraars. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Redactie Soulema El die Anouk Tulder en Rien Aarts die ook social media internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sariou. Techniek, logistiek en transport. parttime fotograaf Bart Daedselaar. Eindredactie en regie de wilde Barbara van der Klis. Naar het Ster sterren het nieuws met Jan van de Puttenkomt. komt. Felix Meuters met de gids.fm. Morgen ben ik er weer. De Daag.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 Radio 1, het nieuws van alle kanten. Met Hans. Met Suus, even over vandaag. Je zit om tien uur met Thijs de Jong en dan om elf... De Jong? Ik... Die flapdrol was zijn proeftijd toch niet doorgekomen? Ja, daar dacht zijn advocaat toch echt anders over. Als ondernemer heeft u soms behoefte aan deskundige juridische hulp.